...betere en goedere verbinding met de trein richting Zandvoort. Om juist het woon-werkverkeer en het toerisme beter van dienst te zijn. En niet met de auto, maar met de trein en het OV. Als je dan in het raadstuk kijkt, ja, dan klopt het dat daar misschien wat tegenstrijdigheden in staan. We hebben bijvoorbeeld in het raadstuk opgenomen... ...dat we uh, niet uh, gaan meebetalen aan spoorse maatregelen uh, rondom de Formule 1. Maar ik wil hiermee op wijzen dat wij natuurlijk al veel verder daarvoor... ...terwijl wij nog helemaal niet wisten dat de Formule 1... Uh, er echt zou komen. Al hebben gezegd tegen elkaar... van ja, als wij die kans krijgen om het spoor te verbeteren... dan moeten we dat ook echt doen. Um, en daarom gaat GroenLinks, de groenlinks fractie uh, GroenLinks volmondig ja zeggen... tegen dit raadsvoorstel en vanuit het van belang... dat wij een beter, een, uh, ja, een mooier spoor krijgen... wat beter bereikbaar is. Waardoor Zandvoorters, toeristen en mensen die gaan genieten van de Formule 1... heel erg blij worden. En uh, dat is denk ik echt de crux van dit verhaal. En uh, wat dat betreft een volmondig jaar van GroenLinks-Zandvoort. Dank u wel, meneer Gebali. Ik kijk naar mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. De uh, Partij van de Arbeid kan instemmen met dit voorstel. En, en dat is enerzijds van harte, omdat we een, een, op een uh, structurele manier en een duurzame manier een extra uitbreiding krijgen van de bereikbaarheid van Zandvoort. En dat is iets wat wij nastreven. En dat is ook voor onze inwoners belangrijk, en meneer Gebali. Gebali heeft al veel over gezegd. ...tegelijkertijd moet me nog wel van het hart wat ik ook in de commissievergadering heb gezegd... ...dat we het eigenlijk, principieel, van de zotte vinden... ...dat je als gemeente mee gaat betalen met een, met een rijksvoorziening van openbaar vervoer. Dat gezegd hebbende zien we dit als een kans... ...en ook als een middel om het mobiliteitsfonds waar we al jaren aan mee betalen... ...om dat in te zetten daarvoor. Dus daar zijn we blij mee. Als het gaat om de moties, dan hebben we de motie als, uh, voor het aantal treinen ondersteund... Uh, om daar het gesprek over aan te gaan. Om bijvoorbeeld te kijken of de spits uitgebreid kan worden. Om inderdaad te zorgen dat onze bewoners daar, uh, daar uh, profijt van hebben. Als het gaat om overveen, vind ik het een heel sympathieke motie van uh, meneer Elgebari. Ook om te laten zien dat we begrijpen dat dat uh, belangrijk is voor, de, voor onze buren daar. Maar tegelijkertijd zou ik... Wel willen zeggen, er zijn bijvoorbeeld bij de provincie ook potjes op het gebied van leefbaarheid. En die zou ik eerder daarvoor willen aanspreken. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Koper. Ik kijk naar de heer Van Tichelen van de PVV. Dank u wel voorzitter. De voorgestelde financiële bijdrage vanuit het mobiliteitsfonds van 1,4 miljoen, daar stemmen wij mee in. We hopen van harte dat de overige partijen hier ook het belang van inzien... In feite hadden de voorgenomen aanpassingen van het spoor in een veel eerder stadium mogen plaatsvinden. De MRA heeft de ambitie om 250.000 woningen erbij te bouwen de komende jaren. Dat betekent 20% meer inwoners, dus volkomen logisch dat deze aanpassingen gaan plaatsvinden. Uh, hoewel sympathiek, de moties van uh, GroenLinks kunnen we niet steunen. We zijn de gemeenteraad van Zandvoort en uh, het gaat om drie dagen per jaar dat er daar extra druk is. en uh, ja, dat, uh, Daar gaan we helaas niet in mee. Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Van der Veld, gemeente Belangen zandvoort Dank u wel. Um, het voorstel uh, nou ja, doet, doet pijn, maar die pijn moeten we dan maar leiden om uh, te komen tot een beter, beter spoor. Um, daar zullen we dus mee akkoord gaan. Wat betreft de motie, um, ontiegelijk sympathiek. En uh, blijkbaar vonden meer mensen dat heel sympathiek, want in het raadsprogramma staat het al opgenomen... ...dat we daar met z'n allen voor zouden gaan. Dus dat betekent dat 15 mensen van deze raad dat dus ook al gezegd hebben. Het is helaas nog niet uitgevoerd. Dat, eh, dit, volgens mij is er nog helemaal geen één keer een gesprek over geweest... ...maar het is wel in het raadsprogramma opgenomen. En dat vinden we inderdaad bij, op bladzijde 12, het tweede punt. We willen met de MRA en NS onderzoeken of het mogelijk is... ...om meer treinen per uur te laten rijden tussen Amsterdam en Zandvoort. En om een nachtdienstregeling in te voeren. Vooral dat laatste... Vind ik nog meer van belang. Meneer Elkebali haalde het al aan. Het is prachtig natuurlijk om uh, straks met de trein naar Schiphol te kunnen. Alleen uh, de mensen die op Schiphol werken hebben over het algemeen werktijden. Die uh, niet aansluiten met het openbaar vervoer al hier. Want die nachttrein, uh, onze eerste trein gaat geloof ik pas om half zeven rijden. Nou, de meeste mensen moeten dan lang op hun werk zijn als ze op Schiphol werken. Dus, uh, en nog meer takken. ...van uh, beroepen kun je bedenken die dat nodig hebben. Dus die nachttrein vind ik eerlijk gezegd nog belangrijker... ...dan het aantal uh, keren per uur verhogen. En dan wilde ik het even belaten. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Het woord is aan de heer Mettes van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Uh, dit is natuurlijk fantastisch. Uh, hebben we hebben heel lang op zitten wachten in Zandvoort... ...voor de verbetering van het spoor. Goed voor Zandvoort, goed voor toeristen. Wij zijn uh, uiteraard voor... Ten aanzien van de moties uh, als het gaat om de treinen, uh, als iets breder uh, uitgelegd wordt. Ik ben ook benieuwd naar het antwoord van de wethouder uh, om in overleg te gaan. En eens te kijken hoe we dat kunnen verbeteren in de winterperiode. Dan steunen wij dat. Ja, het andere is een punt van, uh, van Overveen. Die steunen we niet. Dank u wel. Wie? Het woord is aan de heer Kramer van de OPZ. Wij zullen het voorstel uh, steunen. We steunen de moties niet. Uh, we vinden dat het uh, een zaak is van Overveen. En uh, in de wintermaanden uh, zou je misschien met minder treinen ook Overveen kunnen ontlasten. Dank u wel, heer Kramer. Ik kijk naar de heer Hendricks. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ook even schreef... een vraag van mevrouw Van der Veld, een interruptie van mevrouw Van ja. der Veld. Ja, ik hoorde heer Kramer iets zeggen. En uh, toen dacht ik, ja, maar wacht even. U heeft zelf ja gezegd. ...tegen het raadsprogramma, waarin opgenomen staat dat we in de winter meer treinen willen. Dus hoezo kunt u dan die motie dan weer niet steunen? Het is mij weer een beetje... Mevrouw Van der Veld, we zijn er ook niet tegen. En misschien, ja, u, bent, u ondersteunt het raadsprogramma niet... ...maar juist daar hebben we gezegd dat het per onderwerp dat we kijken... ...wat we wel en niet zullen steunen. Mevrouw Van der Veld... Het wordt mij verweten het uh, raadsprogramma niet te ondersteunen. Dat is niet waar. Ik heb alleen ooit een keer gezegd dat ik mij niet meer gehouden voel alles uit te voeren wat hierin staat. Dat is heel wat anders. Maar van Akte, ik stel voor dat we bij het onderwerp blijven. Um, ik kijk nog eventjes naar de heer Hendricks. U was uh, ja. aan het beurt. Dank u voorzitter. Ook de VVD kan dit uh, voorstel uh, volmondig steunen. Het is een goed onderhandelingsresultaat. Uh, ja, ik ben met mevrouw Koper eens, principieel had ProRail hierin moeten investeren. Het is helaas uh, niet het geval. Maar door dit onderhandelingsresultaat is het wel gelukt om dit, uh, deze lang gekoesterde wens van Zandvoort toch uit te voeren. En dat is een goede zaak uh, voor de bereikbaarheid van Zandvoort. Als je in de zomer kijkt, uh, zie je daar regelmatig dat die vier treinen uh, vol zitten. Dus dat dat er zes worden is, uh, is goed. Uh, Zandvoort wil het ook al, al jaren. En nu uh, door die Formule 1 is het uh, in een stroomverzending gekomen en is dat gelukt. Nou, dat is een, mooie, ja, een mooi teken van het vliegviel wat die Formule 1 als evenement uh, kan zijn. Um, ja, mo de moties van uh, GroenLinks. Uh, de aantal treinen, uh, het lijkt me een goede zaak om daar een lobby over op te starten. Om met uh, NS te praten van is het mogelijk om de dienstregeling aan te passen. Het lijkt me wel lastig haalbaar, want de hoeveelheid treinen en machinisten is ook uh, beperkt. Maar het lijkt me goed om dat uh, te proberen. Um, ja, voor de geluidsschermen, voorzitter. Uh, ik, ik voel op zich wel mee met de wens van uh, die GroenLinks uitspreekt. Ik heb ook vanmorgen de krant gelezen. Ik heb ook gehoord hoe die bijeenkomst gisteren in de overveen ging. En als je dan uh, door mee te denken en te kijken van waar, waar zit die belemmering nou, uh, moeten we als regio ook samen die problemen oppakken. En er staat voor mij in die motie niet, we geven zoveel geld uit aan die uh, dingen daar. Zeg alleen, ga nou in die bereikbaarheidssamenwerking die we hebben, kijken hoe we dit kunnen oplossen. En het lijkt mij een goede zaak om dat gesprek daar te voeren. Um, ook om als goede buur uh, onze buurgemeente tegemoet te komen. En overigens, wat, het is niet zo dat zij alleen de lasten hebben en niet de baten. Want juist de gemeente Bloemendaal heeft er enorm veel aan als die spoorinvestering doorgaat. Omdat er dan niet uh, tientallen of honderden bussen en auto's door, de stad, door hun dorp uh, heen moeten... ...om bij Zandvoort te komen. Dus het lijkt me juist, dit lijkt me echt juist een, voor, een, een voorbeeld van iets waar we als regio met z'n allen profijt bij hebben. Dus laten we ook in die geest verder gaan, voorzitter. Dank u wel, meneer Hendricks. Het woord is aan de heer Hermsen van D66. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb een aantal raadsleden al het een en ander horen zeggen... ...en ik kan niets anders zeggen dat we daarbij aansluiten... ...in de zin dat we eigenlijk al veel eerder dit hadden moeten doen... Desalniettemin en, en daar stoor ik mij en dat wil ik eigenlijk wel een beetje voorleggen aan het college. Ik zal daar heel eerlijk over zijn. Ik heb vanochtend gebeld met de heer Bluis, althans de heer Bluis belde mij. Die heeft daar een uitdaging, een uitleg gegeven over de 125.000 euro die ter voorbereiding aan de NS is voorgesteld. Wij hebben er ook navraag gedaan bij de Griffie. En daar blijkt dus geen collegebesluit te grondslag te liggen. Niet over de herkomst, maar ook niet over het... Beschikbaar stellen van dat krediet. We hebben daar ook uh, aan uh, mevrouw Verheij uh, uh, vragen naar gedaan. We hebben het door de heer een vraag uh, een navraag laten doen. Of na, uh, gevraagd aan de heer Berendsen of hij daar uit, uh, uitleg over wilde geven. Um, en die gaf aan zijn ogen uh, dat het uit het raad beschikbaar gesteld budget voor de Formule 1 zou komen. Uit die overwegingen, die, die grief Griffier uh, ook heeft neergezet, staat eigenlijk in het raadsbesluit van 28 maart. En dan uh, citeer ik letterlijk, het college is van mening dat dergelijke kosten in dien van toepassing niet voor rekening van de gemeente Zandvoort mogen. Dat betekent dat er eigenlijk uh, geld beschikbaar is gesteld zonder dat er een besluit tegen grondslag lag. Wij hebben daar wat problemen mee. Um, maar ik wil graag toch weten wat de mening is van het college door de ontstaande fout die hier dus heeft plaatsgevonden. En of u zegt van, het is een fout, het is een menselijke fout van ons geweest, dat hadden we niet zo moeten doen. Um, als u dat moet overleggen over hetgene wat ik met de heer Bluis heb besproken, dan geef ik u die ruimte om in ieder geval even te schorsen, om, om even te bespreken wat daar besproken is tijdens het telefoongesprek. Um, maar ik hoor graag van het college... Um, wat ze hier in de toekomst mee gaan doen. En of er gewoon sprake is van een menselijke fout. Of dat u nog steeds van mening bent dat het uit het juiste budget komt. Meneer Hermsen. De heer Berendsen, de portefeuillehouder. Um, ik denk... Ik stel dat ik de indruk heb, maar dat is dat uh, het punt wat u aanroert, meneer Hermsen... meer met het volgende agendapunt te maken heeft dan met het agendapunt waar we nu over praten. Maar... Ja, Dat is een beetje lastig, want in het volgende agendapunt komt, het, komt de post helemaal niet naar voren. En in, deze, in dit agendapunt komt die de stukken. Dus het zit me ook een beetje in uh, het feit dat het in het ene stuk wel genoemd wordt en het andere stuk niet. Dat het lastig is om daar dan nu een beslissing over te nemen. En vandaar dat ik ook zei, met de actualisatie van de begroting, daar staat ook een dag van 250.000 euro. En dat, als ik daar dan opeens mee in zou stemmen, dan zou ik ook instemmen met een besluit wat er niet is. Dus dat, vandaar dat ik het ook op dit moment aandraag. De, de heer Berensen zal het eerst een antwoord meenemen. Portefeuillehouder. Eh, ik stel voor dat we even schorsen, er, voorzitter. We schorsen eventjes. Hoe lang? Uh, vijf minuten. Wat we je, Ben How to cry, cry, cry And I showed the clouds How to cover up a clear blue sky And the tears that I cried for that woman Are gonna flood you big river And I'm gonna sit right here until I die I met her accidentally In St. Paul, Minnesota And it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl I heard my dream was back downstream to Warden and Davenport And I followed you, Big River, when you called Then you took me to St. Louis later on down the river A freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone I found her trail in Memphis, but she just walked up the block She raised through eyebrows, then she went on down alone. Battered down by Patton Rouge, River Queen, roll it off Take that woman on down to New Orleans, New Orleans Go on, I've had enough, dump my blues down in the gulf She loves you, Big River, more than me Now I taught the Weep and Widow how to cry, cry, cry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 You're damn sure of a lonely bed here takes on the cold. Lose a wife, changed my life.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 all that you see and i've got tea De vergadering. Even een klein. Het college heeft gevraagd om een schorsing. Ik geef het, Kijk even naar rechts. Het woord aan. de portefeuillehouder mevrouw Verhey. Ja, dank u wel uh, voorzitter. Um, vanaf deze plek um, wil ik graag reageren ook op de vragen um, die D66 uh, heeft gesteld. Ik kijk u af en toe even aan van, van zij, dat is wat anders dan normaal. Um, maar u hebt um, vragen gesteld over de uh, voorfinanciering en um, ten bedrage van 112.500 euro. En eh, ik wil u graag eigenlijk meenemen naar de zomer eh, en hoe dat precies is gegaan. Eh, aanvankelijk eh, had het college eh, het standpunt eh, dat een eh, aanpassing aan het spoor eh, ook echt een rijksaangelegenheid was. Eh, in de loop eh, bleek al wel duidelijk te worden dat dat eh, standpunt niet haalbaar was. En eh, in deze zomer, in juli, was ook nog niet duidelijk wat eh, precies eh, nodig was voor eh, de, de intensivering van dat spoor. Eh, welke maatregelen waren structureel, welke maatregelen waren echt eh, sec gerelateerd aan het event. En dat was iets wat nog verdere uitwerking eh, behoefde. Eh, op een gegeven moment werd duidelijk dat om dit nog door te kunnen laten gaan er een voorbereidingskrediet nodig was... ten bedrage van 225.000 euro. Op dat moment um, werd er ook gezegd... Um, en um, uh, we willen graag dat, dat Zandvoort uh, uh, daar voor de helft aan meebetaalt um, en anders houdt het op. En hartje zomer hebben wij uh, toen in het college uh, uh, beslist om uh, daar... Uh, op in te gaan. Omdat het anders. Uh, nou ja, einde verhaal zou zijn. Uh, de griffier schreef eigenlijk al heel keurig ook. Uh, uh, in, in zijn analyse. Uh, je kunt hier naar kijken. met de kennis van toen. en de kennis van nu. Uh, met de kennis van nu. en dat is voor mij. Uh, wat dat betreft ook een leerpunt. Uh, hè, wat had ik anders gedaan? Uh, twee zaken. Dan had ik. en. Uh, uh, uh, ...gezorgd dat er een uh, formeel collegebesluit was. Want we hebben het nu beslist en besproken in het college... Uh, ...maar niet aan de hand van een formeel collegebesluit. Uh, en een tweede punt is uh, dat ik u raad daarover... Uh, ...ook schriftelijk, maar wel vertrouwelijk uh, had geïnformeerd. Dat zijn leerpunten... Uh, dat, dat zou ik anders doen, uh, maar dat wil niet zeggen uh, dat ik ook spijt heb uh, van die toezegging. En dat heeft er alles mee te maken dat, dat we door die toezegging uh, uh, vanavond ook het gesprek kunnen hebben over, uh, ja, over die uitbreiding uh, van het spoor. Um, we hebben ook uh, toen gedacht in, in de dynamiek uh, van die tijd van nou uh, hoe zouden we dit eventueel kunnen financieren en ook omdat nog niet precies duidelijk is, was op dat moment welke maatregelen waar onder vallen, dachten we van nou we kunnen, zouden dat altijd nog kunnen financieren uit het budget dat we uh, vanuit de formule 1 hebben voor mobiliteit. Dus dat eh, was de gedachte, eh, het dilemma en de ingewikkeldheid was en de onbekendheid op dat moment met de specificatie van de kosten eh, en het feit dat het, eh, ja, dat het echt eh, in de zomer was eh, en dat, maakt, eh, ja, dat, dat was een, iets wat daarbij kwam. Eh, en nogmaals, met de kennis van nu eh, had ik het eh, schriftelijk eh, vastgelegd, eh, naar de toekomst toe is dat voor mij in ieder geval een leermoment om dat ook anders eh, te doen. Um, maar dit is wel in die zin ook uh, ja, kenmerkend voor de dynamiek waar we afgelopen zomer uh, in zaten. Um, dus ik de, ja, dat, dat is uh, eigenlijk hoe het is gegaan. Uh, verder is het zo, he, dat, dat we ook toen hebben afgesproken uh, met IMW en ProRail, dat we die toezegging deden tot het moment ook dat er andere afspraken zijn gemaakt. Nou, die andere afspraken zijn inmiddels gemaakt. En er wordt gewerkt ook aan de bestuursovereenkomst om die verdere afspraken uh, nader uit te werken. En daar kan de heer Berendsen u desnoods, uh, of desgewenst, ook meer over vertellen. Um, nou, ik hoop dat, dat ik hiermee uh, wat meer inzicht heb kunnen verschaffen uh, in het proces uh, en ook in, in wat we uh, anders uh, hadden gedaan met de kennis van nu. Uh, maar nogmaals, we zijn wel blij uh, met deze investering en uh, de, structurele, ja, de structurele verbetering van de bereikbaarheid van Zandvoort. Dank u voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Verheij, eh, ik stel voor alvorens naar de beantwoording van de heer Berendsen eh, door te gaan. Dat we even in de, u in de gelegenheid stellen om even te reageren eh, op in ieder geval de inbreng van mevrouw Verheij. De heer Hermsen. Voorzitter, ik heb een, een verzoek. Ik wil graag even schorsen. Um, dit om even te overleggen met mijn fractie of dit, uh, dit antwoord afdoende is. Um, en ik wil graag ook even met de fractievoorzitters even praten over... Uh, of het voor hun ook afdoende is uh, wat wij hier hebben gehoord. Dus ik zou graag tien minuten willen schorsen. Vijf minuten voor onze fractie even heel snel. En eventjes vijf minuten met de fractievoorzitters. Er is een verzoek tot schorsing. Dus, uh... ja. Ja. shim oh. Fading light over this mighty world in jungles and desert suns Men pray to nature's God for just a helping hand. Can I believe that, as they say, we are near winter's very last day? Summer van Galaxy in en we gaan door met uh, Going Back to My Roots van Richie Havens. Terwijl we wachten op de hervatting van de gemeenteraadsvergadering. Er is even een kleine schorsing, maar ze komen zo weer bij u terug. My roots. Hey, ik ga er een hele oude in gooien. Gaan we even lachen, even gezellig. Even kijken of, of iedereen het herkent. Kijk hoeveel reacties ik ga krijgen. Komt hier hoor. Hey, luister dan. Oh, oh, oh. Weet je nog, weet je nog? Ja, mooi. Dan. Keep rolling, rolling, rolling Though the streams are swollen Keep them doggies rolling Ride Through rain and wind and weather Help and leather. Wishing my gal was by my side All the things I'm missing Good beetles love and kissing Are waiting at the end of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 Ik heropen de vergadering. Um, er is geschorst op verzoek van de heer Hermsen van D66. Um, dus ik geef hem in ieder geval in eerste instantie het woord. De heer Hermsen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had even nodig om, uh, om even te overleggen. Allereerst uh, zeg maar met mijn fractie... van wat vinden we nou van het, uh, van het verhaal van de wethouder... in dit geval die het besluit genomen heeft. Uh, daarna ook even met de fractievoorzitters... En ik het algemene beeld, en dat mag ik ook vertellen namens de fractievoorzitters... dat dit absoluut niet de schoonheidsprijs uh, verdient. Um, en dat is dan het algemene beeld, zeg maar. Um, van mijn kant uit, en dan zeg ik het gewoon eventjes vanuit de ervaring... en vanuit hoe het gaat, uh, had ik eigenlijk gewoon meer verwacht. En dit is dus mijn mening, hè, niet van de fractievoorzitters. Ik herhaal het nog maar eens even duidelijk. Um, en wat mij betreft, ik blijf hier ook scherp op. En onze fractie uh, uh, ook... En dat het wat ons betreft, als het nog een keer zou gebeuren... dat, ze, dat het een, een motie van turn is, dan wel afkeur of wantrouwen is. Um, dat gezegd hebbende, voorzitter... Um, moet ik er wel bij zeggen dat het natuurlijk een besluit was. En zijn we ook gewoon heel erg benieuwd. Um, want ik weet dat de, de gemeentesecretaris onder geheimhouding ook zijn eigen verslag houdt. Um, ben ik gewoon heel benieuwd wie bij de besluitvorming voor die 125.000 euro... ondanks het feit dat het niet vastgelegd is aanwezig was. En als het goed is, is het reglement dat aangeeft, op het moment dat wij ernaar vragen, dat het openbaar uh, gemaakt mag worden vanuit de aantekening van de gemeentesecretaris. Dus dat zou voor ons in ieder geval nog het een en ander verhelderen, wat betreft de besluitvorming hieromtrent. Uh, en nogmaals, we hebben natuurlijk al aangegeven dat eigenlijk het besluit zelf gewoon rijp is. En ik ben ook blij dat uh, mevrouw Verheij in ieder geval uh, hand in eindige boezem heeft gestoken... Uh, omdat het voor ons in ieder geval niet eerlijk leek om de uh, heer Berensen uh, daar dan verantwoordelijk voor te maken. Want dat gaat buiten zijn besluit, of in ieder geval buiten dit onderwerp om. Dank u wel. Dank u wel. Um, op de gevraagde informatie komen wij nog terug. Dus dat um, kunt u van ons verwachten. Ik kijk naar mijn linkerzijde, naar de heer Berensen, um, voor zijn eerste termijn. Dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ja, ik zou eigenlijk dit stukje willen overslaan en gewoon uh, toch uh, willen aangeven dat ik heel erg blij ben met de hele brede steun voor, uh, voor dit voorstel. Want ik denk, en dat heb ik in de commissievergadering ook al uh, gezegd, uh, van uh, het feit dat we dit doen als gemeente, maar ook zeg maar als regio... Dat is volgens mij een hele grote stap voorwaarts in de samenwerking zoals wij die naar mijn mening in ieder geval in de regio zouden moeten hebben om zeg maar, de totale bereikbaarheid, en dan praat ik niet alleen over het openbaar vervoer, maar dan praat ik ook over zeg maar, de auto en dan praat ik ook over de fiets, want dat zijn drie modaliteiten die we volgens mij alle drie hard nodig hebben om de bereikbaarheid van deze regio in, in goede banen te leiden. Um, ik heb niet veel vragen gekregen. Er zijn wel een aantal opmerkingen gemaakt. Eh, mevrouw Koper, ik ben het eigenlijk met u eens dat het eigenlijk van de zotte is dat wij hieraan mee moeten betalen. Dat heb ik in de, in de, in de uh, commissievergadering heb ik dat ook gezegd. Ik vind het ook, en dat blijf ik ook, ook van mening, dat het eigenlijk een taak is voor ProRail, CQ, voor INW, om uh, dit soort zaken gewoon uh, te financieren. Maar feit is gewoon wel van dat wij al jaren hierover praten en gewoon simpelweg niet op het prioriteitenlijstje voorkwamen van ProRail uh, en dus ook niet van INW. En eh, dat, eh, daarom ben ik toch blij dat we zeg maar met eh, en met de steun van de provincie eh, en met de steun van de vervoerregio Amsterdam en met eh, zeg maar de ons omliggende gemeente dat we gewoon dit voor elkaar gekregen hebben. En ik denk dat, dat heb ik in de commissievergadering ook al gezegd van, dat is wat mij betreft toch wel een stukje die we gewoon met elkaar eh, hebben kunnen realiseren. Dus daar ben ik dan toch wel heel erg blij mee. Eh, er zijn... Eh, er is even een, uh, nog iets gevraagd over de bereikbaarheid, de algemene bereikbaarheid he, van Zandvoort, nou daar zijn we nog steeds over uh, aan het, uh, het uh, discussiëren uh, met, uh, zeg maar, met de provincie, enerzijds die gaat over allerlei concessies uh, en ook met uh, de NS, wat is nu wel mogelijk en wat is nu niet mogelijk en als we praten over nachttreinen dan merk je gewoon van uh, ja dat is wel mogelijk, maar dan moet je wel de portemonnee trekken, om een voorbeeld te noemen voor de nachttrein alleen in het Weekend betaalt de gemeente Haarlem. Ik dacht iets van een bedrag van 50.000 euro, om dat zeg maar mogelijk te maken. En de vraag is of wij dat er voor over hebben, omdat we zeg maar met de busverbinding in ieder geval nog wel een goed alternatief hebben, die ook nog op zeg maar niet alleen naar het station gaat, maar ook nog naar allerlei tussenliggende haltes ook zeg maar aandoet. Uh, dus ik begrijp, ik begrijp wat dat betreft de wens die er wel is, alleen daar zouden we dan misschien in een ander verband nog eens even over moeten praten, wat is dat, dat ons dan waard om bijvoorbeeld in aansluiting op de, weg, of op de, de dienstregeling uh, Amsterdam-Haarlem, als we die doortrekken naar, naar Zandvoort, uh, wat ons dat uh, dan waard is. Uh, verder heb ik volgende week heb ik nog een gesprek en dat gaat dan met name over de buslijn, uh, die, uh, de, de R-lijn die uh, nog steeds wat mij betreft open staat in de richting van het station, uh, of liever gezegd Heemstede, Hoofddorp. Omdat uh, waar wij al aan gewezen zijn als zandvoort op bijvoorbeeld het ziekenhuis in Hoofddorp en wat gewoon absoluut geen ideale verbinding is, maar je kunt hem ook doortrekken natuurlijk naar de, naar de, uh, naar, verder naar Schiphol. Uh, en daar zijn we gewoon wel wat dat betreft wel in gesprek met elkaar. En als we praten over zeg maar, met name die OV... En dat toekomstbeeld, wat wij eh, zeggen, heb ik vorige week ook in de provincie tegen al teging zeg maar onze gedeputeerden nog gezegd van, eh, er wordt nu in het OV toekomstbeeld wordt gesproken over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, bijvoorbeeld richting Schiphol, richting Hoofddorp. Dan praten we wel over 2030 en dan 2050, dat het ooit een keer verder doorgetrokken zou worden naar Haarlem. En dan zeg ik gewoon van, waarom nemen we dat nu niet mee? En daar wordt in ieder geval wel over gesproken dat we dat toch verder naar voren trekken. Dus wat dat betreft zijn er wel bewegingen, alleen over dat soort zaken. Dat gaat lange termijn eh, eh, zaken. Er zijn ook concessies die over tien jaar worden afgegeven. Dus dat, is wat dat betreft toch, ligt gewoon toch wat gecompliceerder als dat, eh, dat iedereen zo denkt. Ten aanzien van eh, wat opmerkingen, en dan kom ik even denk ik, over de twee moties van, eh, van GroenLinks. Het zijn twee hele sympathieke moties, maar ik, zou, ehm, eh, en ik wil daar ook wel op, eh, op reageren. Eh, meer treinen voor zandvoorters. Eh, ja, dat is, zeg maar, hè, van, we zijn nu al blij dat het in de zomerdienstregeling, dat wij in ieder geval naar eh, zes gaan. Dat is al een hele stap, hè. dat staat nu eh, voor 2020, staat dat aangekondigd, dat de NS dat heeft aangegeven bij ProRel om die dienstregeling te gaan, eh, te gaan rijden om eh, die, eh, zeg maar dat ook nog in de winter te gaan doen. Eh, dat op zichzelf zou dat een, een goed iets zijn. Alleen, eh, u moet zich wel realiseren dat de bezetting van de treinen... in de winterperiode gewoon veel lager is dan in, in de zomerperiode. En dat is wel een facet wat gewoon ook voor de NS natuurlijk meegenomen wordt... in de afweging van eh, kunnen we meer treinen laten rijden of niet... Ik zeg u toe, en ik hoop dat u zeg maar, met die toezegging kunt leven, om dit uh, nog een keer weer opnieuw bij de NS neer te leggen. Hè? Um, um, om te kijken van wat we aan die dienstregeling ook in de winterperiode nog wat, uh, wat kunnen doen. Uh, ik, ben, ik ben daar realistisch in om te zeggen gewoon van ik verwacht daar niet al te veel van. Maar ik zeg u wel toe dat ik daar uh, serieus nog een keer bij de NS uh, werk van, uh, van ga maken. Ten aanzien van de tweede motie. Kijk, eh, dat is op zichzelf is dat. Eh, wij, ik heb natuurlijk ook de krant gelezen en we hebben vandaag heb ik ook nog contact gehad met mijn collega in, in, in Bloemendaal over zeg maar datgene van wat gisteravond is gebeurd in Bloemendaal. Eh, ja, het is een beetje een technische benadering die de NS en ProRail daar gekozen heeft. En die heeft gezegd van ik kijk gewoon naar de treinen en ik kijk gewoon naar de overlast die het geeft. En op grond daarvan eh, gaan wij bepalen van of dat voldoende is voor ons om zeg maar, aanvullende maatregelen te nemen om geluidshinder eh, eh, daar, eh, om daar iets aan te doen, ja of nee. En dat is nu nog eigenlijk een beetje te vroeg om daarop eh, op in te spelen. We zijn daar natuurlijk ook wel mee bezig, hè, want het is, dit is niet helemaal nieuw wat uh, voorkomt. En ook uh, ten aanzien van die gemeenschappelijke regelingen, waar in principe geld in zit, hè, van waar we uh, wat dat betreft iets mee zouden kunnen doen als dat noodzakelijk is. Uh, en wat mij betreft, en dat heb ik vanmiddag ook tegen mijn collega gezegd in... in uh, in, eh, in eh, Bloemendaal, dan in feite over veen praten we dan over. Om daar in ieder geval met elkaar naar te gaan kijken. Maar dan praten we wel over de planning, hè, want de begroting 2020 van de GR die is al aangenomen. Dus dan zouden we in die zin zouden we daarna moeten kijken om eh, te zien van wat zijn nu echte effecten. Als die treinen gaan rijden. Want kunnen we daar, als dat spoor verbeterd is. Eh, kunnen we dan met andere treinen rijden? Hè? Want er is ook zeg maar, een dubbeldekker, maakt meer lawaai bijvoorbeeld. als een sprinter. Dus daar zouden we dan eens even naar moeten kijken. en wat dan daadwerkelijk het effect is. Hè? Je praat dan wel, en dat moeten we ons wel realiseren, over een hele forse investering voor op zichzelf, maar een redelijk betrek, betrekkelijk aantal, een klein aantal woningen die daar echt eh, last van heeft. En ik heb zelf wel een beetje de indruk dat in, in Overveen op dit moment de emoties het winnen van eh, de ratio. Dus daar moeten we denk ik met elkaar wel goed naar kijken. Ik zou wat dat betreft ook het verzoek doen om te zeggen van laat deze motie nog even over op de, boven, de, boven de markt. Hangen. Wij zijn met de GR in gesprek hè, over dit soort uh, zaken. En ik hoop dat we dan, zeg maar, daar binnenkort ook, uh, ook een, een uitsluitsel of kunnen geven. Uh, dat was het, denk ik. Want ik denk dat ik alle vragen en opmerkingen daarmee uh, behandeld heb. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Berendsen. Ik kijk even naar de heer El Gebali als indiener van de beide moties voor een tweede termijn. Met in overweging nemend de laatste woorden van de heer Berendsen. Ja, dat, ik zit daar nog even over te, na te denken in mijn eigen hoofd. Um, ja, uh, ik wil niet lullig zijn, maar zou ik misschien vijf minu minuten mogen schorsen... om even te bespreken wat ik bij deze moties ga doen met mijn collega-indieners. Goed, bij deze een korte schorsing...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 Haha, <laughs> Frank Elaine. Nou, we zitten nou toch in, uh, in de oude oude hoek. We gaan gewoon door met Elvis Presley. Tonight, tonight, I was gonna get to hold you tight. But I guess we didn't plan it right. I never stood a chance. We couldn't dance. Cause there's no room to rumble in a sports car. You can't move forward or back. There's no room to do what the bee tells you to Without throwing your spine out of whack When a little kiss I want to steal I hit my head against the steering wheel Now I know the way a pretzel feels All I can do is shout "Help me out Oh, there's no room to rumble in a sports car You can't move forward or back There's no room to do what the beat tells you to Without throwing your spine out of whack What a way to waste away all you Nothing happens here to tell the truth Let's get out and find a telephone booth ja yeah, that's een beter place I lang Er is no room to Je kunt you can't move forward or back there's no room to do what the tells you to without throwing your spine out of whack. Ja ja, ja, ja. Houd. Oh, dat was maar een kort nummertje zeg ik liep een beetje achter. Ik was eventjes op mijn telefoontje aan het kijken. <laughs> Goed. Uh, ja, we, zijn, uh, we zitten midden in een schorsing even van de gemeenteraadsvergadering. Uh, het zou ongeveer een kwartiertje duren. Dus dat betekent dat we nog een ruime tien minuten lekker naar muziek gaan luisteren. Ik heb uh, meegenomen um, Have You seen Her van de chi One month ago today, I was happy as a lark, but now I go for walks, to the movies, maybe to the park, I have a seat on the same old bench to watch the children play, <laughs> you know tomorrow is their future, but for me, just another day, they all gather around me, They seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day Ik I tried. Ik heropen de vergadering en kijk wederom naar mijn linkerzijde, naar de heer El nu het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, een korte sorg om even de koppen bij elkaar te steken en er, eruit te komen en het is gelukt. Uh, wij trekken beide moties op dit moment in, of laten ze boven de markt hangen, hoe je het wil noemen. En uh, we nemen genoeg met de toezegging dat de wethouder deze uh, moties uh, meeneemt en er alles aan zal doen uh, om deze ja, uit te voeren en dat Bloemendal ook echt wordt meegenomen. Dat, daar gaat het ons om. En het is mooi dat we dat uh, dan op deze manier bereiken met z'n allen. Dank u wel. Dank u wel. Nog iemand anders voor een tweede termijn. Ik kijk even in de ronde en ik zie dat dat niet het geval is. Dat betekent dat wij kunnen gaan stemmen over dit voorstel met de vraag wie is voor dit voorstel. Dan hoef ik niet te vragen wie er tegen is, want dat is unaniem. Dank u wel. Dan komen we bij een um, onderwerp, een voorstel dat uh, gerelateerd is aan het vorige... ...dat betreft de financiële bijdrage vanuit de strategische investeringsagenda... ...ten behoeve van de spoorverbetering Amsterdam-Haarlem-Zandvoort. Het betreft een bijdrage van 1,2 miljoen voor structurele maatregelen aan de spoorverbinding... ...waarmee de capaciteit kan worden verhoogd. Wederom is de portefeuillehouder de heer Berenssen. Er zijn geen moties of amendementen ingediend. Dus ik kijk in de ronde wie als eerste hierover het woord wil voeren. Dat is de heer Bouwberg Wilson van de uh, fractie van de OPZ. Ja, voorzitter, dank u wel. Laten we maar beginnen eerst met de principiële vraag. Wij zijn voor um, het investeren van de 1,2 miljoen uh, voor dit doel. Maar daar is niet en misschien ook wel lang niet alles mee gezegd. Um, want wij vinden het toch wel vreemd dat de gemeente gaat meebetalen aan aanpassingen van bijvoorbeeld het station. Wat in feite geregeld kan worden tot achterstallig onderhoud van NS. Resultaat, wij betalen en ES profiteert van de vele honderdduizenden extra reizigers die ze binnenkort gaan vervoeren, al was het alleen maar voor de F1. Gezien de beschikbaar gestelde middelen en in aanmerking nemen we dat de dienstregeling gedurende negen maanden bij het oude blijft, twee treinen per uur, en de regulier gedurende drie zomermaanden twee treinen per uur meer tussen Zandvoort en Haarlem gaan rijden dan nu, vinden wij dat zeer magertjes. Wij verzoeken het college om daarover met NS in gesprek te gaan. En wij komen even terug op het vorige agendapunt. Want de wethouder zegt er dat al wel toe, maar we willen hem ook nog wel wat argumenten daarbij geven. Want als de, als de trein echt een alternatief voor de auto wil zijn, dan moet de reistijd concurrerend, dat wil zeggen, tenminste gelijk zijn. Met een dienstregeling met twee treinen per uur gedurende negen maanden per jaar gaat dat dus niet lukken. ...ook gezien de investering van in totaal 7 miljoen... ...moet dat sterk verbeteren... ...om een meer verantwoord resultaat op publieke investeringen te behalen. We hebben zometeen technisch gesproken een structurele verbetering van het spoor... ...maar praktisch hebben we die maar gedurende drie maanden... ...en dat dan gedurende maar voor twee treinen extra per uur. Voorzitter, dit moet voldoende kunnen zijn... ...om de NS ervan te overtuigen dat dit beter moet. Wij zijn erg nieuwsgierig wat de wethouder... Voor ...wat de wethouder vindt van deze argumenten en op welke wijze hij dat wil betrekken bij het voorgestelde gesprek met NS. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer bouwberg wilson Wie nog meer? Ik kijk naar de heer El-Gebali. Ja, uh, in zekere zin uh, sluit ik me eigenlijk aan bij het betoog van uh, mijn voorganger. Want die roept op tot weer trainen en dat is wat, wat we allemaal willen, geloof ik. Dus dat signaal zal nu wel duidelijk naar de NS zijn. Uh, ik was nog vergeten in het vorige rondje, of bij de vorige agendapunt... de wethouder ook echt complimenten te geven voor het feit dat we deze deal hebben. Want uh, het is echt een bijzondere en goede deal voor Zandvoort en uh, ook voor de regio. En ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, dus ik wil het nog zeker een keer hebben benadrukt. Het is echt een hele mooie, goede deal en nogmaals de complimenten aan de wethouder... En, Eigenlijk aan ieder die daarin heeft meegewerkt. Uh, dat was eigenlijk mijn inbreng voor deze... Dank u wel, meneer Elgemani. Van GroenLinks, wie er meer. Ik kijk naar de heer Hermsen van D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik, uh, ik kan niet anders aansluiten dan uh, bij de vorige sprekers. Ik uh, wil de complimenten uh, geven dat het... Uh, kijk, we hebben natuurlijk in de commissie hebben gezegd dat het echt een aanzienlijk deel is. Dat begrijpen we ook. Uh, maar Zandvoort gaat er wel op vooruit... En uh, ja, ik, ik wil gewoon ook mijn uh, complimenten en ook van namens D66 uit de richting, uh, richting de wethouder dat hij uh, zijn werk fantastisch heeft gedaan. En ook blij dat hij die moties uh, heeft mee of meeneemt. Um, ik zou zeggen: uh, hopelijk uh, kunnen we er nog wat meer uithalen, zo, uh, meneer Berensen. Dank u wel, meneer Hermsen. Wie nog? Niemand? Dan kijk ik even naar mijn. Oh, meneer Van Tichelen van de PVV. Uh, Excuus uh, voorzitter, ik zat nog even wat te krassen in mijn spreektekst uh, vanwege mijn trage reactie. Uh. Voorzitter, we zijn blij dat de